De brand brak vanmiddag uit, waardoor is nog onduidelijk. Kort daarop explosies. Zo'n 170 bewoners van huizen in de buurt werden geëvacueerd. Enkele uren later konden hulpverleners het gebouw in. Tussen het puin vonden ze de twee lijken. Het is nog niet bekend wie de doden zijn. De Deense politie zegt dat de omgeving rond het voormalige militaire gebouw in Storeanst... bezaaid ligt met vuurwerkresten. De websites van tientallen kleinere gemeenten zijn zo slecht beveiligd dat het mogelijk is om gegevens van burgers op te vragen, aan te passen of te wissen. De websites draaien op verouderde software. Een aantal websites is inmiddels offline gehaald. De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt een onderzoek in. Onder de getroffen gemeentes zijn Beverwijk, Doetinchem, Olst en Vianen. In Maastricht zijn de dansprijzen van 2011 uitgereikt. De zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie ging naar Trip en Mas van Dansgroep Amsterdam... De zwaan voor de indrukwekkendste dansprestatie naar Jurgita Dronina voor haar rol in de Sleeping Beauty van het Nationale Ballet. Een speciale prijs wordt uitgereikt aan choreograaf Ton Lutgerink voor zijn bijdrage aan de Nederlandse dans. Het weer wisselend bewolkt en droog in het oosten kans op vorst aan de grond. Overdag regenachtig, het wordt dan een graad of 13.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 Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf die nooit geweest. Ik ben mezelf niet al nooit geweest. Ik ben mezelf niet al nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest.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 He said...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 1 op de 8 studenten gaat geen masteropleiding volgen... als de basisbeurs voor die opleiding wordt omgezet in een lening. Dat blijkt uit onderzoek van de studentenorganisatie ISO...